Een stukje uit Girl with a Pearl Earring. We hebben nog steeds Thomas bij ons, die voor ons naar het filmfestival van Gent ging. Meer bepaald naar alles wat met muziek en filmmuziek te maken heeft. En de meest mediagenieke avond hebben we nog niet gehad. Dat was natuurlijk het slotfeest met de uitreiking van de World Soundtrack Awards. De World Awards, want uh, het blijft toch wel het enige festival dat echt zoveel met soundtracks bezig is. Uh, dat uh, klopt, ja. Maar ze presenteren natuurlijk wel... Overdreven. Ze ja, ja, ja. presenteren het zelf alsof ze de enige mensen zijn die ooit de aandacht geven aan filmmuziek, wat eigenlijk niet klopt. Want uh, meer en meer, uh, ook zelfs festivals, denk ik, uh, maar kleinere dan, uh, wijden wel uh, iets aan filmmuziek. Uh, er is onlangs een, een prestigieus uh, ook half academisch evenement geweest in, ergens in uh, Oostenrijk of zo, denk ik. Nee, dus nee. Uh, er komt wel meer en meer aandacht ervoor. En, en maar dat is dus dan misschien ook exclusief. wel de verdienste van het Filmfestival van Gent. Laten, ja. laten, we, ja, laten we het bij de goede wil houden, houden en, en inderdaad uh, het daarbij houden. Okay. <laughs> uh, was dat ook een, een, een glamoureuze afsluiter, dat uh, slotfeest? Was, uh, ja, er wordt uitgepakt met Andy Garcia, een beetje een acteur op zijn retour, maar is wat? Inderdaad, ja. die, hebben, die hebben we voor de volle tien seconden wel gezien. Dat was, dat ja. was, dat was leuk meegenomen. Het was inderdaad een zeer glamoureuze avond. En, en zelfs zodanig glamoureus dat er zelfs eerst uh, niet zeker was of er wel tickets gingen beschikbaar zijn voor, uh, voor het gewone publiek. Want uh, elk jaar is er ook een groot deel, om niet te zeggen het grootste deel, van de zaal uh, uh, reeds ingenomen door, door sponsors. Uh, en dit jaar werd het ook nog eens afgezet voor de live-opname door Canvas. Uh, dus er schoot niet zoveel meer over. Maar men heeft dat wel kunnen aanpassen... En, en er kon nog een kleine rij opengesteld worden, enzovoort, dus. dus voor mensen die zo er... echt geïnteresseerd waren. Inderdaad, je moest dus, er was, er was, je kon het niet bestellen via de FNAC of via een, een, een ticket office of zoiets. Je moest het echt gewoon mailen naar de organisatie zelf voor een, voor een ticket eigenlijk. Ja, ja oké. Okay. Um, maar ondanks deze valse start was het hele event, want het is echt wel een event, um, duidelijk, het was duidelijk beter en, en toch wel publieksvriendelijker dan, dan vorige edities. Um, in welke zin? Er waren bijvoorbeeld na jaren klachten eindelijke spogingen ondernomen om het vervelende vervelen die, die projector, die ik al vermeldde bij het vorige concert, uh, die de projector maakte, dempen. Um, uh, de Toen verstemde de muziek niet zodanig meer als, als, als vroeger. Um, maar uh, ja, waarom er per se beelden nodig zijn, buiten bij de awardsuitreiking zelf dan, um, is nog steeds iets wat ik niet helemaal snap. Want het blijft natuurlijk nog altijd in feite een concert. Maar goed, um, het concert werd ook gepresenteerd door uh, Thomas van der Veken, alsjeblieft. Uh, die, uh, die toch wel uh, alles uh, veel vlotter en korter in goede banen leidde. Uh, vorig jaar was het uh, Nick Balthazar fiasco toch wel, uh, ja, dat was toch niet zodanig denderend goed, vrees ik. Maar uh, goed, um, de receptie was ook uh, iets um, dat is, uh, goed was deze keer. Het was namelijk opengesteld voor het publiek. Uh, we hebben al een paar keer meegemaakt dat iedereen buiten de sponsors dan uh, zo vlug mogelijk buitengeborsteld wordt. Maar uh, deze keer uh, was, dat, was dat wel, wel oké. Okay. Uh, in het verleden leidde dat overigens tot hilarische situaties waarbij de componisten, die nooit fans zien en er wel graag eens mee babbelen, uh, die, uh, de componisten worden weggesleept door de security, terwijl ze eigenlijk verder willen blijven, <laughs> blijven babbelen met, met, met uh, Jan en alleman laten we zeggen. En bestaat het dan eigenlijk, fans van componisten? Ja, ja, toch, toch wel. Het is, het is een, uh, misschien vier man in België om het uh, iets wat overdreven te stellen, maar, maar ze bestaan en, en ze lopen er rond. Maar uh, het, zijn, het zijn vaak sympathieke mensen. Dus. Zeer beleefde mensen, ja. Ook, ook, ook. Uh, het, zijn, uh, het zijn geen of zo dus dat, dat valt allemaal best wel mee. Um, goed, ja. Uh, genoeg over de randactiviteiten waarschijnlijk. Um, het concert zelf dan uh, ja. was heel passend eigenlijk uh, opgedragen aan uh, Maurice Jaar en Legende. Die uh, muziek geschreven heeft voor Lawrence of Arabia en Dr. Givago, maar die afgelopen jaar helaas uh, overleden is. En um, Gabriel Jaret, een componist, heeft daar een heel kort maar ook heel passend tribuut zelf voor geschreven voor, voor die man. Dus dat was, dat was eigenlijk uh, heel mooi. En dat was dan het enige wat er heel de hele avond te zien was, of uh, tussen die awards toch? nee. Ja, wel... Ja. <laughs> de, toen kwamen de awards natuurlijk. Okay, en, en dat ja. neemt ook wel een heel, een heel groot deel van de avond in. Ehm. Um, ja ik kon ze ik kon we het wel even overlopen kon, ja, ja laat, laten we dat doen uh, best young European Composer was uh, Christopher Slasky uh, die, uh, die zijn muziek uh, zagen we bij, bij een kort film van een Kerstvers afgestudeerde persoon uh, Maya Goubi, denk ik uh, uit een van de onze vele filmscholen in uh, België ja ja, ja. Uh, dan uh, was er de Public Choice Award die ging naar Carter Burwell dat is de componist van de Keun broers. oké okay. Uh, en die kreeg die voor Twilight, dus ik vond het zelf dat er veel tieners gestemd hebben voilà, voor, die, die voor die award. Ja. <laughs> Dan hadden we Discovery of the Year, uh, Nico Mully uh, voor uh, The Reader. Uh, dat was heel, heel passend. Alle awards waren trouwens redelijk, weer, uh, redelijk goed gedaan. Uh, het was iedere de juiste persoon die wel, die wel won, had ik de indruk. Uh, best Original Song ging naar, uh, ik weet helemaal niet hoe je het moet uitspreken, die uh, A.R. Raman of zoiets. Uh, heel dus een beetje de. John Williams of Ennio Morricone van India. <laughs> uh, voor zijn liedje Jai Ho uit Slumdog Millionaire. Um, ja. En dat is in, voor onze westerse ingesteldheid een zeer hilarisch liedje. Als ja, ik het vanaf. uit het fragment uh, mm -hmm. goed heb gehoord. Um, en dan natuurlijk de grote kleppers. Best Original Filmscore. Alexandre de Pla voor uh, The Curious Case of Benjamin Button. Uh, de juiste componist, een iets, ietsje mindere score van hem. Maar goed, ja, zolang het naar de juiste man gaat, zijn we tevreden. Ja, okay. uh, Film Composer of the Year... Alexandre de Pla, alweer. Uh, voor elk van zijn uh, 10.000 filmscores van dit jaar. Uh, de man is wel heel erg productief geweest. Uh, ik overdrijf een beetje natuurlijk. Uh, hij heeft dus onder andere muziek geschreven dit jaar voor de Largo Winch. Die bij ons nog niet in de zalen geweest is, of wel? Frans dat verantstalig nee. gedeelt het wel, ja. Oké, okay, ja. ja. uh, Cocoa van Chanel en uh, Cherie en, uh, ja, en, uh, en, nog, en nog andere films. Oké. Okay. Um, ja. In de op dus dat, was, was, de, de dat was de grote winnaar eigenlijk. Dat was de grote winnaar. Wordt het dan ook zoals bij andere awards gewerkt met een, een shortlist? En... Dat klopt, ja. ja. ja okay. Dus er zijn telkens uh, vijf, ja, ik denk vijf personen of zijn uh, geselecteerd. Ja. Ja. Uh, en dan door dan die allemaal één voor één overlopen met een fragment van een dertigtal seconden, denk ik. En zitten die, die mensen dan allemaal in de zaal? Helaas, helaas. Uh, dat is, is vaak een pijnpunt. Uh, maar er zitten hoe langs meer uh, mensen in de zaal, toch die toch een, een woord kunnen komen ophalen. Uh, in het begin niet. Uh, Carter Burwell, Burwell was er niet, Nico Muli ook niet, maar uh, De plat is wel uiteraard. En, en die Raman, ja, ik moet die nog eens uitspreken nu. Uh, dus uh, dus ja, die. Die, die, was er, die was er ook. ja. Dat ja, toch wel? Oh, die ah, was er helemaal uit India. Ja. Inderdaad, ja. Ja. Ja. Ja. Het, was, het, was, het was mooi gedaan. En um, wat gebeurt er dan met al die niet opgehaalde prijzen? Die worden opgehaald door een, een producent of zo? Uh, ik, ik, ja, uh, soms krijgen we een videoboodschap. Uh, okay. Van Burrow was het de manager die de, de toch wel gepaste naam had: Robert Messenger. <laughs> die, uh, die de award in zijn plaats kwam, kwam afhalen. Ja. Uh, en, en Thomas, inderdaad, Thomas van der Veken zei inderdaad: uh, Many thanks, Mr. Messenger. Dus dat was een <laughs> mooi moment. Uh, maar intussen kregen we ook uh, live muziek te horen uit, um, uit uh, American Gangster and Body of Lies van Mark Streitenfeld. Dat was namelijk de Discovery of the Year van vorig jaar. Okay. Dat is immers de beloning. Als je Discovery of the Year bent, dan mag je het volgende jaar uh, een klein beetje muziek verzorgen voor het, uh, voor het concert. En natuurlijk um, ook muziek van de speciale gast, uh, Mr. Marvin Hamlish, die de World Soundtrack Lifetime Achievement Award toebedeeld kreeg dit jaar. Iets eigen stoffen? Uh, nee, nee, Je hij was er. Ze delen die, die uh, Lifetime Achievement Award uit aan mensen die nog niet heen gegaan zijn. Hamlish nee, ja, ja. Um, is uh, waarschijnlijk het bekendst voor zijn arrangementen van de muziek van Scott Joplin voor The Sting. Uh, dat is een bekend film uit de jaren 70 met een oprichtersfilm met Paul Newman en Robert Redford. En um, zijn eigen muziek voor de bondfilm The Spy Who Loved Me. Maar we kregen geen muziek uit die films, maar uit muziek uit Selfie's Choice, The Way We Were, en, uh, sorry, en A Chorus Line. Uh, dus er zaten enkele leuke momenten in, met Hemlisch, uh, die om piano te spelen, zelf het uh, podium besteeg, terwijl het, concert al, het orkest al bezig was. Wel, uh, besteeg, ik moet eigenlijk zeggen, hij werd er op een bijzonder grappige manier eigenlijk opgeduwd, <laughs> want er stond geen goed trapje aan dat kant, aan die kant van, de, van het podium. En... Uh, hij nam ook uh, tijdens een bepaald stuk het uh, fictieve dirigeerstokje over van Dirk Brossé om de rest zelf te dirigeren. Dat was allemaal mooi, mooi gedaan allemaal. Nee, het, het ging er wel ontspannen aan toe. Ja, ja dat, wel, dat wel. Het is allemaal, uh, allemaal heel goed verzorgd. Uh, Oké. Okay. Ja. Um, we moeten bijna afsluiten. Misschien nog één vraagje. De mensen die het gemist hebben, kunnen die het op een of andere manier ergens bekijken in deze tijden van Hoogte oh, Ja, Mokie? Dat klopt. Uh, uh, het is uh, allemaal opgenomen, het werd live uitgezonden op Canvas+. Plus, En ik dacht dat er een, ook een verkorte versie zou uitgezonden worden op um, Canvas zelf. Daar ben ik niet zeker van. Maar dus, um, nog even zeggen, het tweede deel van de, van de hele voorstelling was gewijd aan Alexander de Pla, zoals we daarnet zei, zeiden. En uh, dat, was, uh, dat was een hoogtepunt uh, van je welste. Um, het was echt uh, het was een absolute kepper van formaat. Het was heel erg aangeraden en heel erg de moeite om, om daar aanwezig te zijn deze keer. Voilà, dus een geslaagde editie van de World Soundtrack Awards. Bedankt, Thomas, voor het dus uitleg. Graag gedaan. En we gaan nog naar één heel kort stukje luisteren. En dat komt uit The Golden Compass.